Tot morgen. Tot morgen, oud. Ik maak dit even af. Over twee weken ben je met vakantie. Ik wou dat het al zo ver was. Des te meer plezier heb je ervan. <treeks> Hoewel, hoe langer je hierop verheugt, hoe gauwer het om is. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat er na drie weken pas anderhalve week om was. Kun je proberen?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 schon an mehreren Stellen um die etwa 100 Kilometer vor Moskau verlaufende äußere Verteidigungslinie der sowjetischen Hauptstadt gekämpft.